10 uur, Gert Gluck met het NOS-journaal. PVDA-leider Samson maakt zich soms zorgen over de weerstand tegen het regeerakkoord... dat zijn partij met de VVD heeft gesloten. Hij beseft dat dat verzet het einde van het kabinet kan betekenen. Ik vrees wel eens dat we over een jaar zeggen het was mooi, jammer dat het over is, zegt hij in NRC Handelsblad. In de formatie maakten VVD en PVDA afspraken die veel ophef veroorzaakten... onder meer over de inkomensafhankelijke zorgpremie en verkorting van de WW-duur.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 Het weer. Lokaal nog kans op IJssel. Vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten regen. In Groningen loopt de temperatuur op tot 3 graden. In Zeeland tot 9. Ook morgen regenachtig en zacht. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Nou, u hoort het ook al in het weerbericht. In de provincie Groningen heeft het verkeer de komende uren... hier en daar nog last van gladheid door IJssel. Er zat één file. Utrecht naar Arnhem. Dus er op het grijzoord en Arnhem-Noord. 4 kilometer.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 4,5 minuten over 10. Welkom bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Over een minuut of twintig komt Ingrid Hogevorst uitgebreid aan bod. En wat zou ze doen? Ja, ik, ben, uh, ik begin met de 81-jarige Canadese Alice Munro. Ik heb het hier al eens eerder gezegd. Ik vind echt dat ze behoort tot de beste Die nog levende... Die schrijft nog op de 81 nou, dat is ongelooflijk. Ze is echt de beste nog levende verhalen ter wereld staat ook ieder jaar weer op de nominatie voor de Nobelprijs. Haar verhalen zijn echt kleine romans die, die, die elk verhaal schetsen in heel leven. En niemand doet het echt zoals zij. In 2007 kondigde ze haar laatste boek aan. Ik heb het hier besproken, het uitzicht vanaf Castle Rock... over haar Schotse familie die dus ooit naar Canada ging. En uh, waar zij dus opgroeide in Noord-Ontario. Uh, en nou, ze kon het toch niet laten... Goed, hè? Ja. Dus nu hebben we een nieuwe bundel, 14 verhalen, lief leven. En het heeft nog niets aan kwaliteit ingeboet, 81 jaar. Dan heb ik een heel wonderlijk boek bij me. Een, ja, brutale, vermetele roman uh, over een pornofiel. Over iemand die verslaafd is aan pornofilms. En ons de wereld laat zien vanuit die pornografische blik. Maar het gaat ook over Ronnie Tober en de liefde tuurlijk. en nog veel meer. tuurlijk. Ja. En de schrijver is Jacob Groot. Een Nederlandse auteur die zeg maar, een type literatuur produceert dat je niet veel ziet. Uh, niet veel vindt in Nederland. En dan als derde, een boek dat ik eigenlijk al een tijdje had liggen. Rue la Boétie 21. Heel goed geschreven non-fictie van Anne Sinclair. De vrouw uh, die uiteindelijk na lange tijd Dominique Strauss-Kaan, haar man, een ontzettende trap verkocht. Van nou moet je maar opdonderen. En haar weg terugvond naar de Roem. Met dit boek over haar grootvader, uh, kunsthandelaar Paul Rosenberg. Maar het gaat ook over de hele oorlogsgeschiedenis van de moderne Franse oh. kunst. Nou mooi, over een minuut of twintig dus. We besluiten de nieuwshow met het mysterie van de doorgedraaide boekenvoorraden. Zometeen komt een hondenpoppenmaakster van de woefsite-story aan het woord, maar nu is de ophef rond een hele dikke Franse publiekslieveling. Acteur Gérard Depardieu levert zijn Franse paspoort in en keert het land de rug toe. Dat liet hij deze week weten in een open brief in het Franse blad Le Journal du de Dimanche. Depardieu is verontwaardigd over de kritiek die hij heeft gekregen op zijn besluit... om een huis te kopen in het Belgische Nechens, net over de grens met Frankrijk. Hij besloot dat Frankrijk te vertrekken nadat de socialisten... De regering had besloten de belastingen voor rijken drastisch te verhogen. Voor veel Fransen is Gérard Depardieu meer dan alleen een filmheld. Namelijk een incarnatie van het nationale gevoel. De acteur in wie iedereen wel iets van zichzelf herkent. Over Depardieu en het Franse belastingklimaat... gaan we praten met Frankrijk-deskundige Olivier van Beemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Franse premier Jean-Marc Ayrault die noemde het gedrag van Depardieu zielig... En onvaderlandslievend denken de meeste Fransen daar ook zo over? De Fransen zijn er eigenlijk heel verdeeld over. Je hebt een groep die, die het inderdaad heel zielig vindt dat uh, dat De Pardieu vlucht uit Frankrijk omdat de belasting uh, mm -hmm. omhoog is gegaan. Volgens een recente peiling is ongeveer de helft van de Fransen... Die, uh, die vindt dat inderdaad zielig. En de andere helft, die, die, uh, die is het met hem eens. Die vindt dat de staat niet het recht heeft... om van verdiensten boven het miljoen drie kwart in te nemen. Dus, ja. Uh, ja, ja. Hoeveel uh, miljoen heeft hij eigenlijk? Hoe groot is zijn vermogen? Nou, dat wordt geschat op ongeveer 120 miljoen door, uh, door de Financial Times. Uh, het, is, uh, ja, het is heel moeilijk uh, na te gaan. Hij bezit een restaurant, hij bezit wijngaarden. Hij heeft natuurlijk heel veel films gemaakt waar die heel veel recht ja. op... Uh... Dus laatste een fotoreportage van zijn optrekje in Parijs uh, verschijnen, ja, hè? Ja, dat zag er mooi uit. Yeah, ja, ja, ik ja, heb ja, dat even gekeken. Ja, ja, ja, Stadspaleis noem je ja, dat? Ja, ja. Zwembad, inbandag, ja, ja, bioscoop? Ja, ja, dat verkoopt hij nu. Het uh, ja. staat dat, uh, allemaal te koop. Ja, ja, ja, maar hij laat nog steeds een villa bouwen in Deauville... aan de Normandische kust. Dus, dat wel. Uh, ja, ja, ja. ja. Nou ja het, Poetin heeft er laten weten dat uh, Depardieu zo... een Russisch paspoort kan ja, krijgen. He? Ja, van waar ja. dat genereuze aanbod... Ja, iedereen probeert er een beetje ja. wat publiciteit. En, uh, ja, dus. Maar goed, even over die uh, status van hem. Hè? Want uh, de helft van Frankrijk valt dus over hem heen, De andere helft die zegt van uh, hij heeft groot gelijk. Uh, hoe kan het dat die man bij leven al zo'n legendarische mythische status heeft? In heel veel opzichten, je zei het al een beetje... is hij een soort incarnatie van Frankrijk. Hij is opgekomen aan het eind van de, de Trant Glorieuse... De, de, de, de roemperiode van Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog... tussen 1945 en 1975. Hij heeft heel veel films gemaakt waar Frankrijk zich mee kan uh, identificeren... waar Fransen zich mee kunnen identificeren. Bijvoorbeeld Les Valseuses is een bekend voorbeeld... Uh, dat hij uh, een soort vrijheid-blijheid gevoel vertolkte begin jaren zeventig. Nou, vrijheid-blijheid. Het was de eerste film waarin zo ongelooflijk bot uh, uh, tekeer werd gegaan. Ook tegen een dame. Dat, uh, uh, was dat niet Miyu? Uh, Miyu, ja. Precies, ja, ja, ja, ja. nog een beeldschone ja. dame. Ja. Maar het was zo'n road-movie oh, ja, waar ja. je inderdaad op dat moment echt van de kruk viel. Ja, Geweldig ja, ja, film. Ja, ja. Patrick ja. Terwade speelde daar ook in mee, hè? Ja, plotseling. Ja, ja, je hebt later ja, zelfmoord ja, gepleegd. Ja, ja. En dat ja, ja. was een het, het soort gang. En die, nou ja, dat je, Nou ja, leg jij het maar. Nou ja, uit. Het was heel erg een soort zee. Het was, het was, het was je had mest was aan wiet gehad. Mei 68, de opstanden. In, in Frankrijk, ook in de rest van Europa. Er was een soort zederevolutie die had plaatsgevonden. En toen kwam ineens die film. En die sloeg, uh, ja, die sloeg natuurlijk in als een bom. Ja. En eigenlijk de hele tijd heeft Departier. Um, heeft Depardieu, heeft um, ja, Frankrijk. Ik wel in de buurt van je microfoon. Ja, ja goed. Nou, Frankrijk uh, heeft die. Um, uh, ja, hij, heeft, hij is Frankrijk blijven volgen uh, in, in ontwikkeling. Hij heeft heel veel iconische figuren uit de Franse geschiedenis heeft hij gespeeld. Bijvoorbeeld uh, Cyrano de Bergerac heeft hij vertolkt. Uh, hij, heeft, uh, ja, hij heeft echt... Uh, natuurlijk, Obelix is, uh, is, is, is, is hier heel erg groot mee geworden. Dus Fransen die, die herkennen dat gewoon uh, door, door al die rollen. Hij heeft in totaal 170, meer dan 170 films gespeeld. Alexandre Dumas? Niet te vergeten. Ja, precies. Ja, ja, ja, dus ja, ja. Dat, dat, dat, ja. dat heeft ermee te maken dat hij zo'n uh, held is geworden. Ja. Ja, ja, ik hij herinner is me... Frankrijk bijna. Ja, ja, ja. Ik herinner me ook nog wel een jaar of tien geleden, denk ik, vooral tien, 15 jaar geleden. Toen was in Nederland ook van je kon geen Franse film zien, of de par zat er wel in. Ja. En dat ja, voor Fransen is, zelfs voor Frans is dat eigenlijk zo, dat hij overal aanwezig is. Uh. Maar uh, je had net al uh, Le van uh, genoemd. Dat was hij een werkloze jongere. Novicento speelde die ook mee, was weliswaar geen Frans te veel, maar toch, mm -hmm. boerenzoon. Hij zat die tijd volgens mij juist heel erg aan de socialistische kant. Ja, ja, ja. hij heeft ook in Germinal gespeeld, een mijnwerkers-epos... Uh, ja. waar hij heel groot mee is geworden. Hij is zelf ook van een vrij eenvoudige afkomst. Uh, uit Zuid-Frankrijk uh, komt hij. Met, uh, hij kwam uit een, uit een groot gezin met, met vijf broertjes en zusjes. En hij was zelfs in zijn jeugd nog een soort straatcrimineeltje. Uh, hij dreigde echt op het verkeerde pad te raken. En uh, ja, uiteindelijk uh, is hij dus helemaal in zekere zin omgeslagen door het succes. Maar hij was toch vroeger ook een Mitterrand-aanhanger? Dat, ja, klopt. Ja. Ja, ja. En nu zit hij daarna op de schoot van Sarkozy? Ja, hij was heel erg betrokken bij de campagne van Sarkozy inderdaad. Um, hij uh, heeft heel veel, uh, heel veel steunbetuigingen op, uh, op, op grote bijeenkomsten gevoerd. Dus... Ja, hij heeft uh, een soort. Een uh, typisch voorbeeld gemaakt. van iemand die zodra hij rijk werd. Uh, naar de rechterkant is Ja. Dat, je ziet het wel vaker. En toen kwam dus een maatregel bij de nieuwe Franse president. die 75% over de top van het inkomen. boven een miljoen uh, van de Franse uh, eist. Klopt. Nou, en dat werd hem tegortig. Ja, het is eigenlijk de vraag: heel veel Fransen of heel veel, veel critici vragen zich af of hij wel meer dan een miljoen verdient per jaar. Uh, want zijn laatste film, Asterix bij de Britten, was geen groot succes. Uh, ook niet in Nederland. Uh, Daar dus... krijgt hij wel een miljoentje voor, toch? Nou, het is, het is de vraag of hij dat... Uh, maar goed, uh, in elk geval... Uh, hij, uh, hij had het gewoon gehad. Hij zat er al langer met het idee te spelen. Hij was heel erg betrokken bij Sarkozy en uh, bij zijn campagne. Sarkozy verloor uiteindelijk dit voorjaar van François Hollande. En ik denk dat hij, dat hij echt een, een soort daad heeft willen stellen... van heel veel mensen zeggen van... als een bepaalde tegenstander aan de macht komt... dan ontvlucht ik het land, maar ik doe het maar eens gewoon. Uh. Ja. Maar die, die verhouding van Fransen met geld, hè? Dat is toch altijd wel een beetje een delicate verhouding geweest? Kun je die eens schetsen? In, in hoeverre speelt dat begrip van egaliteit daarbij bijvoorbeeld ja. nog een rol. Ja, Fransen hebben inderdaad een hele moeizame verhouding met, met, met rijkdom, met, met veel geld. Geld is echt vies in Frankrijk. Een aardig voorbeeld te noemen, als je in Frankrijk betaalt, dan betaal je nooit direct in iemands hand, maar er zit altijd een soort neutraal bakje tussen waar je het geld inlegt. Je geeft elkaar geen geld. Dat klopt, inderdaad met de sigaretten bijvoorbeeld. Ja, daar je er... je hand op en ja. uh, je krijgt het voor je neergelegd. Meestal met een reclametje erin, ja. In ja, ja. Ja, ja, ja. Dus die Fransen, met, je mag geld gewoon het is er wel, maar je mag het niet tonen. Dat zou en... je niet zeggen met die cotazuur. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel uh, achter, achter hekken vaak. En uh, je, je moet er gewoon zo discreet mogelijk over doen. Mm -hmm. Dat is wat heel erg belangrijk is in Frankrijk. Dat uh, een groot verschil bijvoorbeeld tussen Londen en Parijs. Als je in Londen in de, in de duurste buurten bent, dan zie je de cabrio's rondrijden en de sportauto's. En in Frankrijk hebben ze ook wel dure auto's, maar het is gewoon allemaal veel ingetogener. En als je door de duurste wijken rijdt, nou, dan valt het eigenlijk nog wel mee. Het ziet er wel mooi uit, er is welvaart, maar het is niet dat. Pronkende en pronken is, uh, is heel, wordt heel slecht gezien in Frankrijk. Ordinair, hè? Dat ja, dat is ordinair. Je ja, moet niet ja. met je geld uh, te koop lopen, dat is ordinair. En, het, ja. en, dat, het e en dat begrip egalité? Ja, nou ja, dat, dat, egalité is eigenlijk sinds de Franse Revolutie, is dat uh, gewoon een van de. Je hebt natuurlijk vrijheid, gelijkheid en broederschap. Mm -hmm. ja. En wat je ziet, dat, wat, wat, wat Fransen dan altijd de Anglo-Saxische landen noemen, dus uh, Amerika en Groot-Brittannië. Daar is, is, wordt over het algemeen veel meer waarde gehecht aan vrijheid. En in Frankrijk is egalité, de gelijkheid, is altijd heel erg belangrijk geweest. En vandaar dus ook dat, dat, dat zo'n belasting, uh, belastingsschijf van 75 aanvankelijk stond die helemaal niet in het programma van François Hollande... toen hij dat eerst aankondigde. Maar toen Sarkozy op een gegeven moment... Uh, keer op keer nieuwe maatregelen aankondigde... en weer iets spectaculairs. Sarkozy had eigenlijk geen verkiezingsprogramma... maar hij liet steeds weer iets nieuws doorschemeren. Toen moest Hollande ook weer een beetje de aandacht trekken. Ah. En toen is hij met die 75% gekomen. En toen ik dat zelf... Hoorde, dacht ik van wat is dat nou? Dat is toch best wel suicidair op zo'n moment dat je ineens aankondigt van 75% belastingschijf. Maar in Frankrijk werkte dat juist heel goed. Hij kreeg toen, toen de peilingen gingen toen een beetje richting Sarkozy. Op dat moment dat hij dat aankondigde. En toen had hij ineens weer alle aandacht. En de peilingen gingen weer in de richting van Hollande. En dus het was uiteindelijk een meesterzet om die 75% aan te kondigen. Uiteindelijk heeft Hollande er nu lijkt het zelf eigenlijk helemaal niet meer zoveel zin in... om die maatregel door te voeren. Dus het gaat waarschijnlijk ook niet nou gebeuren. Ja, het gaat wel gebeuren. Er is al mee ingestemd. Maar hij heeft wel gezegd, het geldt maar voor twee jaar. Het levert bijna niks op. Het levert uh, naar zoveel, verwachting de 200 miljoen op. Nou ja, op een staatsbegroting niks? is dat helemaal niks. Er zijn maar 1500 mensen naar verwachting die dat gaan betalen... Vooral voetballers. Uh, Zlatan Ibrahimovic, uh, bij, die zit tegenwoordig bij Paris Saint-Germain. Ja. Die, uh, die gaat heel veel uh, betalen. Maar ja, die heeft wel trouwens een, een contract afgedongen. dat hij netto krijgt uitbetaald. Dus hem. Oh, ze en en <laughs> verder uh, niet uit uh, hoeveel. Uh, Weet je dat er een tijd was in Nederland, 70 jaar. betaalde je in Nederland gewoon 72 procent, hoor. Of je top vind je in. Klopt, ja, ja, ja. ja. In Frankrijk was het ook lange tijd. Uh, was, je had een topschijf van 74 uh, uh, ja. Maar die Ouellet-Beck die, die, nee, gaat weer terug hè, trouwens. Ja. Van Ierland ja. naar, naar Frankrijk. Dat is ja. ook alweer een statement. Ja. Maar die Depardieu. Ja, ik denk dat nou, als die regering Hollande weggaat. Want die heeft ook het eeuwige leven niet. Dan gaat hij gewoon weer terug toch? Ja het is ook maar de vraag. In hoeverre die echt in dat Nechant uh, gaat wonen. Ja, want uh, hij heeft, het huis wat hij gekocht heeft. het uh, staat op foto's. Nou ja, het, is, het is een hoekhuis. Helemaal van baksteen. Het ziet er vrij deprimerend uit allemaal. <lacht> de burgemeester heeft al gezegd dat hij niet gaat controleren... Of hij er uh, is? Ja, want je hebt toch een soort regel in België... dat je in principe de helft van de tijd, de helft van het jaar... moet je er wonen om daar ook echt... Uh, Guus Hiddink heeft daar nog eens uh, mee te maken gehad. Ja, maar die ja. Belgen zitten er ook allemaal niet op te wachten, hè? Want... Uh, die willen geen uh, para paradijs ja, zijn voor fiscale nou, vluchtelingen? Nou, de Belgen die hebben juist wel gezegd van... Oh. Uh, kom maar hoor, dat uh, DJ Reinders, de minister van Buitenlandse Zaken... Die, uh, die heeft echt gezegd van van mij mogen ze allemaal volgen. Dus hij heeft een soort Auto. rode loper uitgelegd eigenlijk. Dus ja. Uh, ja. Maar goed, ondertussen verdeelt deze man wel uh, de natie, ja. kunnen we zeggen. Ja, ja, ja, en dat ja. is dan. en uh, heeft Hollande, die heeft natuurlijk nog niet op gereageerd. Of, uh, op deze nou al deze ja, onderzoek. Hollande zelf niet, maar zijn regering heeft wel laten doorschemeren dat, dat ze het inderdaad echt, echt zielig vinden en dat, dat hij zich, uh, zich niet zo moet aanstellen. En uh, ja, twee jaar die belasting uh, moet afstaan en, ja. uh, en dan is het weer, <laughs> is nou. het weer voorbij. Uh. Goed, oké, okay, dankjewel, Olivier van Beem. We hadden het dus over het besluit van acteur Gérard Depardieu... om Frankrijk de rug toe te keren. Vanmiddag gaat in Rotterdam de Woofside Story in première... is een familievoorstelling van het Rood Theater... Losjes gebaseerd op de West Side Story en op Romeo en Julia, maar vertolkt door honden. Tenminste, door acteurs met een hondenpop aan hun lijf. Theatervormgeefster Tamar Staalhoofd maakte die honden, samen met Erik Bosman. En daar gaan we dus over praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de West Side Story, maar ja. dan met honden. Uh, toen ze dat tegen je zeiden, had je daar meteen een beeld bij? Ja. Ja? Uh, ja, heel ja, heel veel honden. Ja, heel veel honden, ja. Maar... Ja, het heet ook Woofside Story en dat is dus ook meteen heel duidelijk een, een hondending. Um, Pieter Kramer die, die kwam met dit idee. Dit is echt een hondenliefhebber. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heel blij ben dat hij geen kattenliefhebber is. Want dan zou het echt veel saaier zijn. Katten zijn veel minder... Kets nou, is ook al gedaan, hè? Ja, precies. En, uh, en honden zijn zo uiteenlopend. Er zijn zoveel verschillende soorten. En Pieter wilde heel graag um, allemaal verschillende maten... en verschillende verhoudingen tot de mens. En uh, dat de acteurs verschillende houdingen aan zouden nemen... Dus met, uh, met de verschillende soorten honden kan je dan helemaal... Uh... We zullen even een stukje laten trailer. horen van uh, de repetities. De, de trailer, toch? Ja. Rood Theater presenteert... Woefzaard Story. Een Romeo in Julia, maar dan op zijn hondjes. De nieuwe familievoorstelling van het Rood Theater. Hoeveel is één aan één? Ja! Vanaf december te zien in de Nederlandse theaters. <tie> oh. <tie> ah, Edeveen zit erin, hè? Ja. Nog miep? Uh, in het filmpje zie je ook Alex Klaas en Hanna van Lunteren. Ja. Vertel eens even hoe het eruit... <tie> Sorry, want wij hebben wel een klein filmpje gezien hè? Ja. Op, de, op de site. Mensen kunnen dat ook gaan bekijken. Maar het ziet er spectaculair uit. Beschrijf het eens. Uh, in het filmpje zie je twee Afghaanse windhonden een Yorkshire Terrier en een soort uh, combinatie van een Chihuahua-Pekinese-Chinese na naakthond. Uh, dat zijn uh, geen kleine honden, maar grote honden. Acteurs die hebben die honden aan. Uh, de achterpoten van de meeste honden zijn broeken. Dus de schofthoogte van de hond is ongeveer heuphoogte. Dus die honden zijn heel groot en ja... En dan het zie je dus die acteur, die acteur zie je gewoon staan. Maar de, voor, voor die acteur heb je dan de rest van het ja. lijf, de voorkant. Ja, de acteur komt uit, als het ware uit de hond. En, en, en manipuleert die kop? Ja, met zijn hand. Uh, uh, ze strekken hun arm uit. Bij die honden, bij de Afghaanse windhonden, moeten ze hun arm uitstrekken om bij de kop te komen. En die kop is ook heel groot en ze ja, manipuleren met hun lichaam manipuleren ze die hond. En dan kan je met die ene hand kan je, uh, alleen maar rechts, links, op en neer... of kan je nog meer dingen doen? Uh, nee, ja, je, kan, uh, je kan praten. Ja, oh, je, oh, je kan echt... Uh, ja, het zijn echt uh, bekpoppen. Uh, dat betekent dat ze met hun hand... Een beetje als de poppenkast? Een beetje als de poppenkast, een beetje als de muppets. Een beetje als... Uh, ja. Uh... Ja, poppenkast is dan meestal zonder bekkende poppen. Maar, maar muppets heb je... hebben dat wel. Omdat ja. je met je hand op en neer gaat. en Waarom uh, heb je pep... ze niet helemaal in het hondenpak gezet? Ja, dat is saai. Tussen voor de acteurs, ja. Uh, ja? Dit is echt al heel zwaar. Uh, en ik denk dat je met een kostuum... dan krijg je dat acteurs op handen en knieën moeten ja. gaan lopen... om het een geloofwaardige hond te laten zijn. Of tenminste zo realistisch zoals het nu is. En nu uh, kunnen ze rechtop blijven staan... En heb je ook uh, een, bijna een soort tweespraak tussen de acteur en de pop. De, uh, de acteur is bijna een soort ondertiteling van de pop die verder één ja, gezichtsuitdrukking heeft en wel zijn bek kan bewegen en zijn oren kan flapperen. Maar uh, de acteur die is dan eigenlijk de vertaling naar zijn emoties en uh, huh? ja, wat hij. En is het pop... lastig om, om, om iedere hond een karakter te geven? Want, want dat zal wel bedoel je nou zijn. met de Pekinees bijvoorbeeld? Ja, ja, dat is ook juist heel leuk. Ja. <laughs> um, het verhaal is natuurlijk heel absurd. Het is geschreven door Don Duins en Arjen Edeveen. Uh, in opdracht van Pieter Kramer. Die, uh, die, had, die kwam met het idee. En ja, ze maken ieder jaar bij het Grote Theater een familievoorstelling. En Pieter Kramer doet dat vaker. En Pieter, die wilde. Ja, die had dan al allemaal ideeën van verschillende soorten honden bij de karakters. De uh, Pekinese hond Chihuahua is een. Alcoholistische lesbienne oh. uit de straatbende. Nou, dus dat, dat, dat is een, een, een heel leuk karaktertje geworden. En dat ja. zie je ja. ook in de, in de pop. Grote ogen en, en scheve, dunne pootjes. En de acteur die draagt die hond ook op zijn knieën. Die moet altijd een beetje. Oh, dus kom die staan. zit daar niet in dat ze in het Ja, die zit erin. Oh, die zit wel. bij de. Uh, zijn knieën zitten bij de schouders van de hond. Uh, ja, het is weer heel moeilijk uit te leggen. Ja. Maar ze zit bij de schouders van de hond. Bij de trailer zie je die hond ook. En die acteur die moet krom staan om bij de kop te komen. Omdat het heel laag is allemaal. Uh, Lucas Smolders die, uh, speelt die rol. En ik ben echt verbaasd over hoe weinig klachten die lichamelijk heeft. Hij heeft ze wel, want het is echt verschrikkelijk zwaar. Maar Was het de opdracht ook dat die poppen en dus ook bestuurbaar zijn... ook werkelijk op honden moesten lijken en moesten doen zoals honden doen? Uh, ja, ja, het was echt de bedoeling dat het echte honden zouden worden... En Pieter die wilde heel graag hele realistische honden. Erik en ik die hebben van tevoren een aantal voorbeelden gemaakt... van ja, de opties van verschillende soorten vormen. Want je kan ook hele abstracte honden maken natuurlijk. Met schuim en veel hoeken. En um, we hebben nu gekozen om echt de koppen te kleien. En daar mallen van te maken. Dus het is ja, daardoor heel realistisch geworden... En Um, want want dat... de, de manier waarop een hond beweegt, dat, dat, de, dat heb, ben je gaan bestuderen? In ja. een asiel? Of hoe moet, moet ja, ik het voorstellen? Ja, nou, we zijn een hondenshow geweest. Oh, ja. Maar we hebben ook heel veel filmpjes bekeken. En we hebben ook skeletten opgezocht. Want Pieter zei dan, ik wil Afghaanse windhonden. Dus we zijn echt filmpjes gaan zoeken. En skeletten van hoe een Afghaanse windhond nou in elkaar zit. Welke kant. Dat zijn die zenuwachtige afslaan. beesten volgens mij. Hè? Um, die... Zenuwachtig. Oh, ja, ja, ja, en, en ja. Ze, zijn, ze hebben heel lang haar. En ze zijn enorm vaak heel erg doorgefokt. Dus hun haren zijn heel lang. En ik zag ook foto's. Marina bijvoorbeeld, de hoofdrolspeelster, is een Afghaanse windhond. En we zagen een foto van een blonde Afghaan. En die had haren ja zoals een blondine. Gewoon echt als een fotomodel. We dachten, ja, dat is Marina. Je kan gewoon van een Afghaanse windhond een soort vrouw maken. Dat is heel bijzonder. En wat was nou een eye-opener bij dat bestuderen van die honden? Um, of de beweging? Ja, de beweging. Wat, ja. Ik, ik vond het heel interessant om te kijken naar hoe de voorpoten bijvoorbeeld bewegen. dat je Ik, ik kon heel erg, um, als ik met een pop bezig was... was ik aan het bedenken hoe dat nou zat. En dan dacht ik aan als een hond een pootje geeft. En daar kon ik telkens aan herinneren... oh ja, dat scharnier zit zo en dat scharnier zit oh, ja. zo. En daar hebben we wel heel erg op gelet. Ja, want zo'n zo kop gaat volgens mij eerst... Ja, ja dat is de, de poppen. toen de, de acteurs zijn allemaal acteurs, zijn geen poppenspelers... En toen ze begon met spelen. Het, ze moest heel erg zoeken naar de juiste vorm. En wanneer toen ik. Ja ze kwamen echt tot leven. Toen als eerste de, de kop omdraaide. En daarna pas het lichaam. Daarvoor deed ze het heel stijf om in een as. En dan blijft een soort pop die ah ja. ronddraait. Maar toen ze als eerste het hoofd deden. Ja, toen was het ineens een hondje die uh, zijn neus achterna ging. Dat werkte echt perfect. Dat was, uh... Wie Disney films zoals de Delmatines, is het altijd inderdaad... Ja. Eerst gaan die koppen omhoog, ja. eerst gaan die oren omhoog... dan een beetje naar links, dan een beetje naar rechts. Ja, en dan gaan ze. Ja. Ja, en Ze zijn ook echt aan het kwispelen en ja, heel veel met hun, met hun het hoofd. Het is een uh, heftig verhaal, hè, die West Side Story. hè? Er wordt, ja, het is uh, de, de, Ja, vreselijk verhaal. Ja, goed, Er worden <laughs> he, messen enzovoort. Tragisch einde. Geldt dat ook voor de Woofside woof Story? Ja, ze hebben geen messen. Nee, uh, <laughs> ja, waarom niet? Ja, maar ze, ze hebben, hebben hele wel. scherpe tanden. Juist. En, en, en er wordt heel veel gebloed en heel veel gedood. En, ja? Ja, ja, het is echt heel ellendig. Heel veel gevochten. En is het is en... ook een beetje van familievoorstelling? Ja, maar wel 8. Plus. En oh. dat, dat, dat zie Lakt je. Wel. Dat is wel goed af. Nee, ja. natuurlijk niet. Nee? Ja, ja, Zij ja, zegt ja, jij zegt, het zegt het nee. Het is wel, uh, wel Pieter Kramer en wel familievoorstelling. Dus het is heel lang en gelukkig. Het, lo het loopt wel gelukkig af. Toch wel. Ja. Maar er gaan wel heel veel dood. En er wordt heel veel gehuild. En, uh, en ook wel gesekt. En, en zo. En is het veel... Dat soort gedoe ook? Nou, de honden kunnen gelukkig wel praten met elkaar. Dat als er uh, baasjes bij zijn, dan blaffen ze naar elkaar. Maar als ze bij elkaar zijn, dan kunnen ze gewoon praten met elkaar. Dus dat is wel makkelijk voor het publiek. Oh, je is, zo is dit uiteindelijk wat er uitgekomen is? Is dat ook wat je wilde? Wat je voorstelling had? Of is het eigenlijk uiteindelijk een je op de loop gegaan? En komt er iets waarvan je denkt... Goh, had ik eigenlijk van tevoren niet bedacht. Um, ja, nou, het is eigenlijk wel zoals ik het ja, had willen zien. Ja, meteen in eerste instantie? Zien. Ja, uh, Pieter die had in eerste instantie een tekeningetje gemaakt. Uh, van een, een mens met een, een hondje ervoor. Uh, wat dus al aan elkaar zat. En die verhouding hebben we helemaal aangehouden. En uh, ja, dat zie je heel erg terug. Ze is, het is wel... een soort centouwer, hè? Ja, ja. Maar dan... Uh, maar dan hond. Maar, maar, <laughs> maar dan met een hond, ja. En, ja. en de mens zit aan de achterkant, en bij de centouwer zit hij aan de voorkant. Ja, ja. en uh, sommigen is het dan weer anders. En ja. uh, loopt een acteur op zijn knieën of uh, hebben ze hem in hun hand. Ja, Het ziet er ontzettend leuk uit. Je krijgt meteen zin om er te gaan. Ja. Ja. Nou, ga vanmiddag lekker genieten van de première. Dat ga ik doen. Lekke okay. feesten. <laughs> U hoorde theatervormstip Tamar Stalenhoef. Het ging dus over de familievoorstelling... Woof Side Story van het Rood Theater. Vanmiddag dus de première. Dank je wel. Dank wel. Tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line when I get. To be free Baby, you've heard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 Duffy met Warwick Avenue. Goedemorgen Ingrid, vertel over die 81-jarige. Ja, de 81-jarige Canadese schrijfster Alice Munro. Ja, in 2007 kondigde ze haar laatste boek aan. Ze zei: "Kan die energie niet meer opbrengen, schrijven is toch ongelooflijk zwaar." En ze wilde eigenlijk stoppen, de schrijverschap afsluiten met een autobiografisch verhaal. Uh, het uitzicht vanaf Castle Rock over haar Schotse voorvaderen... die dus ooit emigreerden naar Canada. Ja, ja dat je er toen heel enthousiast over verteld. Ja, en nou ja, zij kan gewoon heel goed schrijven. Waar Alice dus in die crisisjaren opgroeide, heel arm... op het platteland van Noord-Ontario. Uh, haar vader had een nertsvorkerij... maar precies in een tijd dat juist iedereen antibond was. Dus ze heeft heel zware jeugd gehad en veel armoede. In ieder geval, ik heb het hier besproken inderdaad... maar ze kon het verhalen schrijven toch niet laten. En tot mijn grote vreugde kwam er dus deze maand een nieuwe bundel uit... met veertien titels. Lief leven. En misschien moet ik eerst iets vertellen over Munro... want Munro is zo bijzonder... omdat haar verhalen, wat ik net al zei, zijn kleine romans. Hè? Elk verhaal schetst eigenlijk een heel leven. Maar... Wat ze nou zo goed maakt, is dus de, st de structuur. Munro kan dus springen in de tijd. Die slaat rustig een halve eeuw over. Uh, verandert van perspectief, dat je even denkt... Wie is er nu aan het woord? Dan is een jong meisje ineens een oude vrouw geworden. En dat doet ze heel makkelijk, want ze houdt toch die draadjes in handen. En uh, uiteindelijk gaan alle gebeurtenissen van zo'n verhaal... die krijgen een hele onverwachte wending. En daar gaat het allemaal naartoe een soort mo ja, moment van openbaring... waarin eigenlijk de clou van dat leven zit. En wat ook alle mensen, alle personages met elkaar verbindt... heeft meestal met angst te maken, met schaamte... bindingsangst van mannen bijvoorbeeld... Uh, het gevoel van vrijheid dat vrouwen uh, zoeken. En, ja, en lief leven, nou, je, dat, dat schrijverschap heeft dus ondanks dat 81 jaar... niets aan kwaliteit ingeboet dit zijn vooral verhalen alsof ze nog één keer wil terugkijken op de jaren 50... Um, want die zijn ga... wel nieuw geschreven. Ja, die Jij had zijn ze niet nieuw toch geschreven. In de liggen. Nee, nee, nee, nee. De meeste zijn nieuw geschreven. Vrijwel allemaal. Op vier, na. het zijn veertien verhalen, tien nieuwe. En uh, vier over haar eigen leven. Ze zegt, dat moet je ook niet als verhalen zien. Het is heel auto autobiografisch. En het zijn meer stukken die ik ook wel ken. Want ik ken heel haar werk. Het is alleen jammer genoeg niet allemaal in het Nederlands vertaald. Maar dit zijn vooral verhalen waarin ze weer terugkijkt. Het gaat over mannen. Maar meestal over vrouwen die op het keerpunt in hun leven staan. Uh, ze willen weg uit die provincie. Ze willen zich bevrijden. Ze willen naar de stad. Uh, ze willen uit, uh, uit die huwelijksband, die knellende huwelijksband. He, ze hunkeren naar iets. Uh, ze willen eigenlijk hun hele leven achter zich laten. De straat, het huis, de kinderen, noem maar op. En wat wacht hun dan he? in dat nieuwe leven? Dat is natuurlijk niet zo para paradijselijk. En... Uh, Bijvoorbeeld, Een jonge lerares die gaat op school werken... Uh, en wordt ver weg in het noorden van Ontario... en wordt verleid door een oudere arts, Amundsen. En hij, zei hij wil met haar trouwen. Op de trouwdag gaan ze eten samen. En dan met de auto rijdt hij in plaats van naar het stadhuis... naar het station. Dus ze we weten wat er gaat. En dan in, hij, hij, in één keer zet hij een punt achter het hele huwelijk... En dan het is natuurlijk de vraag, doet hij dat met elke jonge nieuwe leraar? Want hij koopt ook een kaartje voor dan zetten het op de trein. Uh, of bijvoorbeeld een vrouw die getrouwd is met een ingenieur... maar dat horen we pas achteraf. Op het moment dat het verhaal begint, vanuit die dochter geschreven... is ze weg met een straatartiest. Hè? Gehuld in kettingen, sjaals. Hè? Mama is helemaal los. En de dochters die kijken daarnaar... ze wonen dus met zo'n straatartiest in zo'n camper en ze moet een verschrikkelijke hoge prijs betalen... voor de nieuwe vrijheid, want een van de dochters verdrinkt... en de man redt haar niet omdat hij te stoond is... en op de bank ligt. Weet je, dat soort... Zijn, maar je hoort het allemaal pas... Het wordt allemaal heel toevallig en heel teloos. Want dat klinkt nu heel zwaar. Maar ze zegt dat het is allemaal heel teloop is. Zo'n vrouw komt er dan pas later, als ze een volwassen eenmaal is... dan gaat ze dus contact zoeken met die man. Want ze wil eigenlijk weten, wat is er nou precies gebeurd met mijn zusje? En dan zegt hij dus... Ja, ik was gewoon stoont. Ik lag op die bank. Dus ze heeft me wel geroepen. Maar ik, ik kon niet komen. Weet je, dat soort dingen. Uh, en uh, het is... Uh, het is... Uh, een, een, een, uh, haar verhalen ademen een hele melancholieke... Uh, ja, reflecterende stemming uit. En gaan vooral over dagelijkse dingen. Een gesprekje bij een kruidenier, bij een slager. Zo'n gesprekje bevat vaak een hele tragedie. He, net in dat ene zinnetje, wat dan even... Heel, nou als laatste voorbeeld bijvoorbeeld, heel mooi in Verlijn, Corrie. Corrie is een gehandicapte vrouw. Ze begint een verhouding met een getrouwde architect. He, lapt alle conventies aan de laars Ze komt, zit op de bovenlaag. Uh, maakt niet uit. Alles loopt op rolletjes. Jarenlang is ze met die man. Eén probleem alleen dat een huishoudster haar chanteert. Corrie heeft geld genoeg. Dus ze koopt die vrouw gewoon af... Die man die geeft die vrouw, ze maakt een envelopje elke maand of elke half jaar met geld. En die man die geeft dat af. Tot ze inderdaad op een dag achter iets heel anders komt. Een hele vredewaard, ik zal het je niet vertellen. Maar het is, haar plots zijn zo goed. Zo creatief, zo ineens wap. Dus Alice Monroe, de mensen moeten gewoon lezen. Lief leven. Dan iets heel anders. Jacob Groot, Nederlands dichter en schrijver, geboren in 1947. Ik kende hem niet. Ik begrijp dat hij de Ronald Holstprijs heeft gekregen voor zijn gedichten. Jarenlang redacteur was van de revisor. Hij begint nu met romans. Billy Doper, 2008, is hier niet besproken, door geen van ons. Uh, niet dat ik me herinneren, in ieder geval. En nu dan zijn tweede roman, Adam Seconde. En ik begon eigenlijk dat boek, het begint met een waanzinnige proloog. Heel goed geschreven. Waarin de hoofdpersoon, zeg maar ontwaakt geregen in een in zo'n latexpak, zo'n uh, SM-latexpak. Hij met hangt het, in met, de staalconstructie. een staalconstructie. Met een rode bal in zijn mond. Ja, met een rode bal in zijn mond, misschien, dat weet ik niet. Dat schrijft je niet. Maar die waren de En ik heb het zelf nooit uh, geen ervaring mee. Oh. Maar aan kettingen, boven een vrouw met een oogmasker, nou ja, et cetera. Adam Seconde, is natuurlijk een hele idiote naam. Maar dan moet je denken aan Seconde, second. Want zijn vrouw, zijn geliefde is Eva Premier. De vrouw komt eerst, hè... En uh, deze Adam, begrijpen we, brengt een zomer door in Egmond... in een flat van een dokter, een bevriende dokter. Die heet Ronnie Tauber, denk je natuurlijk meteen, en zijn vrouw heet Sandra. Dat denk je natuurlijk aan Ronnie Tauber met dat lied van uh, Rozen voor Sandra. Dus het zit vol met dat soort dingen. Want hij moet genezen van zijn verslaving aan pornofilms. Want hij is op zijn werk betrapt en op non-actief gezet... En zijn vriendin Eva, die heeft nu al genoeg van die klote porno, zoals ze dat zegt. Oké, okay. dus hij heeft zich teruggetrokken, hij zwemt. En wat dan eigenlijk Jacob Groot laat zien in dat boek. Hoe ziet de wereld eruit? Uh, als je er naar kijkt, vanuit een pornografische blik, bestaat, dat zo, bestaat eigenlijk zoiets? Ik, ik, ik kan het me niet voorstellen, maar hij laat het dus zien. Dus deze man die loopt door de duinen, die zwemt in de zee, uh, loopt over het strand. En ziet gewoon in alles ja, uh, uh, uh, vrouwelijke geslachtsorganen, billen, borsten, vagina's. Op geen gegeven moment word je er ook wel een beetje niet goed van, moet ik zeggen. Ho hoezo? Die ziet je in een ja, dus kamer? alles wordt daarin mee geassocieerd. In een, een kamerplant is een... Uh... Yes, oh, je kan oh, ja. alles dat zien, okay. Peter. En hij heeft dat wel heel goed gedaan. Want het wordt natuurlijk heel snel ranzig. Het is een doodgriezelig onderwerp voor een schrijver. Nou, ik pet je af. Het is alleen een heel chaotisch roman. De verhalen rollen bollen over elkaar heen. Er zit ook helemaal geen plot in dat boek. Hij hanteert ook allerlei stijlen. Dan zijn het weer korte staccatozinnen. Dan zijn het weer lange meanderende zinnen. Maar wat ik uh, goed vind aan die roman... hij heeft ook een hoofdstuk geschiedenis van de porno. En hij neemt ook een standpunt in. Dus hij verschuilt zich niet... want we hebben natuurlijk zoveel van die romans op dit moment... die gaan over pornografie. En vaak verschuilt, vind ik, de schrijver zich dan achter een soort ironie... Van, het hoort nou eenmaal bij de samenleving, bla bla, een beetje zo ironisch. He, maar wat vind je er nou eigenlijk van? Want het is dus ook gewoon een hele vieze rotzooi, klaar af. Nou, dat is hij heel erg duidelijk over. En wat hij eigenlijk zegt, is dat de acteurs in een pornofilm... Want hij, laat, hij, hij vraagt zich af, wat, wat, wat is dat nou eigenlijk, dat die pornofilms? Zijn? En mensen zijn... Het is een enorm probleem. Er is enorm veel verslaving aan die films. Er zijn dus acteurs in zo'n pornofilm... die al of niet gespeeld seksuele opvinding... Fijn of spelen. He, dus het onderwerp seksuele opwinding, daar gaat het om. De kijker die voelt dezelfde seksuele opwinding, tenminste, dat is de bedoeling. En die verdwijnt dus in die, in die virtuele wereld van die film. En hij zegt, uh, dus hij is geen voyeur, hij is eigenlijk de hoofdrolspeler, uh, degene die kijkt. En die virtuele wereld, die, die schijnwereld, dat probeert hij dus te laten zien. Deze Adam Seconde heeft bijvoorbeeld zijn favoriete pornoactrice, uh, Anita. En uh, die dus uh, niet neukt, maar voor de allerlei smerige dingen uithaalt voor een webcam. En uh, eens, hij, je bent dus de hele tijd in die jongens fantasieën, zit je. Waarin dus zijn geliefde Eva uh, soms samenvalt met die Anita. Dus dan heb je het over ontrouw, maar het is virtuele ontrouw. Maar toch reageert hij Eva erop, want die zegt... jij moet nu weg, want ik, ik voel het gewoon. Ik heb daar geen zin meer in. Dus hij, en hij wil ook wel genezen daarvan. Ik vond het wel, vind het wel in, uh, interessant. Dus het is het, Die porno-industrie levert eigenlijk hele giftige beelden... van gewoon toch vaak ziekelijke, in ieder geval voorgewende, afgekochte liefde. Klaar. En hij laat ook de echte liefde zien. En uh, wat je vaak hebt bij, het is, het is een, het is, deze, deze schrijver is duidelijk, een dichter ook, een taalvirtuoos En wat je vaak hebt, is zo'n boek met al die verhalen door elkaar, waar je dus eigenlijk helemaal geen houvast hebt, waar je als lezer ook moeilijk inkomt, is dat er geen betrokkenheid uh, wordt opgebouwd met de, met de lezer. Omdat het alleen maar, je alleen maar kan denken, goh, wat mooie zinnen. Ja, dag, dat vind ik altijd uh, waardeloos. Maar dat doet hij, dat vind ik dus goed aan Jacob Groot... dat hij dus, wat degelijk ik ook, de echte liefde opzij... er komen hele mooie, natuurlijk erotische scènes met zijn vriendin. Dus de echte liefde zit er ook in. En dat maakt eigenlijk wel dat je doorleest. Ik vind het ja. wel, uh, wel heel bijzonder. Adamseconde, dus van uh, Jacob Groot. Goed, na nou, verhalenbundel en een, een Nederlandse roman... dacht ik, nou, nou een non-fictietitel. Hij lag al een tijdje op mijn bureau... Van Anne Sinclair. Hij was natuurlijk ooit het hele prominente politieke journaliste. Ja, ja. Van het programma Z-sur-Z. <kwijnt> uh, trouwde met Dominique Strauss-Kaan. Moest zich ook terugtrekken. Toen hij minister van Financiën werd. Nou ja, we weten allemaal hoe het is afgelopen met deze IMF-topman. Ja, publiekelijk ontmaskeren. Dat is een nogal brute rockenjager. En nu, als souteneur. heeft hij nu aan zijn broek. Nou, ze heeft hem dus verlaten. En uh, is weer helemaal terug. Met haar in haar journalistieke carrière ook. En met dit boek, Rue la Bouhétie uh, 21. Het is een boek, uh, een eerbetoon aan haar grootvader. Dat was uh, Paul Rosenberg. Een, uh, dat was een hele grote kunsthandelaar. En die heel erg belangrijk is geweest voor de moderne kunst. Die had dus allemaal exclusieve contracten. Met uh, Picasso, met Braque, met Lecher, met Matisse. En uh, had een grote galerie die gevestigd was in Rue la Bouhétie 21. En zij gaat dus eigenlijk uh, een soort speurtocht naar wat er met die man is gebeurd. Wat er vooral met die kunst is gebeurd. Dus in die zin is dat boek niet alleen maar over die grootvader. Wat ook heel interessant verhaal voor de rest is. Hij uh, vluchtte op tijd naar New York. Vandaar ook dat zij in New York geboren is. Maar kwam weer terug. En hij was in New York helemaal niet op de hoogte van wat er allemaal gebeurde in Frankrijk. het ook niet over concentratiekampen en zo. Maar ze laat dus zien wat de naties allemaal met die kunst natuurlijk deden. Want ze had het allemaal ondergebracht bij banken. Uh, en uh, uh, ja, is, er zijn, al die werkers zijn allemaal verdwenen. Hij heeft de helft teruggekregen. Maar wat het ook heel leuk laat zien, dit boek... Uh, en daarom zou ik het zeker aanraden aan de luisteraars... hoe nauw de band was vroeger. Met zo'n kunsthandelaar die dus echt het oog had, want dat had hij. Had waanzinnig oog voor kwaliteit. Zag bijvoorbeeld onmiddellijk de grootte van Picasso... Wat een vriend van hij was een vriend van Picasso, maar hij zag hij zag ook meteen dat wordt de grootste van deze eeuw. Wat Picasso overigens uh, niet belette, om na de oorlog toch naar zijn concurrent te gaan, die Picasso. Dat was echt een, uh, maar goed, dat weten we al. Het was echt een zwijn. Maar. Um, um, um, ja, hoe rigoureus de naties omgemaakt hebben. Hij ging op een gegeven moment, even voordat hij nog naar New York... op een kasteel zit, en al die schilders trokken ook naar dat kasteel. Hij was beschermheer hij gaf ze geld. Hij probeerde zo hoog mogelijke prijzen te bieden... om maar te zorgen dat ze tijd kregen om te schilderen. Dat, is dus, dat was heel erg mooi. En aanleiding voor het boek is eigenlijk een iets van haarzelf. Ze kwam terug uit New York, waar ze toen die pijnlijke affaire heeft gehad... met die, met die Strauss-Kaan is daar geboren en kwam ineens Frankrijk. Er werd ineens een vraag gesteld van... maar bent u eigenlijk wel Frans? Want ze moesten identiteitsbewijs vernieuwen. En Frankrijk is natuurlijk... ja, er is een hoop veranderd in Frankrijk. Ben ik wel Frans? Hij heeft natuurlijk ooit een beeld was zij voor Marianne. Haar buste staat op alle gemeenten. Nou ja, goed. Anne Sinclair, rue la boutique Dankjewel. U hoorde in het Hogevorst. Informatie met alle titels enzovoort op teletextpagina 260 en natuurlijk ook bij ons op de website www.newshop.nl 13 thrillers heeft auteur Jacques Toes inmiddels op zijn naam staan. Eén daarvan, Fotofinish, is ooit bekroond met De Gouden Strop. De prijs voor de beste misdaadroman van het jaar. En hij werd voor diezelfde prijs ook vaker genomineerd. Groot was zijn verbijstering toen hij vorige week van uitgeverij De Geus... het bericht ontving dat een stapel onverkochte gebleven exemplaren... van zijn boek Blind Zicht binnenkort zou worden vernietigd. Niet verrams dus, maar in de oven. Maar hij laat het er niet bij zitten. Goedemorgen meneer Toes. Goedemorgen. Ja, u hebt een aardig rijtje boeken op uw naam staan. Hoeveel worden daar doorgaans van verkocht? Weet u dat? Dat varieert heel erg. Dat, kan van, dat loopt van duizend tot pakweg vijftigduizend. Ja, ja. En er blijft dus wel eens iets over. Daar blijft wel eens iets van in ja. het uh, centraal boekhuis liggen. Ja. En normaal is het zo, wat je ook zegt. Uh, dan gaat dat via een uh, ramskanaal naar. Uh, uh, een goede oude dag bij de slechte of een andere uh, nou, ramschhandelaar. Maar op een goede dag uh, is natuurlijk ook die ramsch wel vol. En dat ja. is natuurlijk op het ogenblik het geval. Ja, je ziet inderdaad dat die ramschkanalen helemaal er zijn dichtgeslipt... door een enorme hoeveelheid boeken die niet meer verkocht worden. De crisis heeft in het boekenvak drie keer zwart toegeslagen... als in andere sectoren. Dus die boeken die liggen daar maar. En die kunnen niet worden verkocht via de ramsch. Ja, en dan zegt een uitgever... jongens, we gaan eens even wat optellen en aftrekken. Het lichtgeld is zoveel... Nou, ik ja. verwacht niet meer dan, dan, dan dat er nog zoveel uh, worden verkocht. Weg ermee. Weg ermee. Ja, want het kost geld om die boeken in het Centraal ja. Boekhuis uh, te laten uh, ja. liggen. Maar dat uh, is emotioneel lastig te verkroppen, toch? Als je boeken erover in gaan, of niet? Ik was verbijsterd. Het was, ik dacht eventjes dat mijn dag helemaal stuk was... Maar ik wist wel meteen vanaf het eerste moment, dit gaat gewoon niet gebeuren. Mijn boeken worden gelezen en niet vernietigd. En ze, ze verdwijnen trouwens niet in de verbrandingsover. Oh, dat vind ik wel heel... Uh... De shredder. Dat ja, is, nee, ja, dat is wel, de waren, associatie ja, is een ja. beetje ingewikkeld. Zo. Ja, oh, precies. Deze ja. ze verdwijnen in de shredder en dan worden ze in de verpulpingsmachine gedouwd. En dan worden Maak ze... nieuw papier van. Ja, of, of uh, isolatiemateriaal voor woningen. Of Ge Gebeurt dat mag... al heel lang? Heeft u, heeft u daar even naar die uitgever uh, al gevraagd uh, of dit al een staande praktijk is? Ja, nou, het, ik moet eerst de uitgevers zitten daar natuurlijk ook niet op te wachten. Nee. Die, vinden dat, die doen het ook met pijn in hun hart, Tuurlijk. dat is hartstikke duidelijk. Uh, het, is een, het is een gewoonte die de laatste tijd wel veel meer uh, is, is ingeslopen in, het, in, ja, in, het, in, de, in de bedrijfsvoering. Ja. Nou ja, er worden natuurlijk ook tomaten door, doorgedraaid. Er wordt ja. van, van alles... Uh, waar, waar deed u aan denken? Nou ja, ik, ik, ik ben opgegroeid in mijn familie met verhalen van mijn moeder... over, die, uh, ja, over het doordraaien van witte kool, groene kool rode kool. Die werkte vroeger op het land in, uh, in West-Friesland. En dan hadden ze een half jaar gezoegd en geploeterd in die, in die vette klei daar. En dan brachten ze die, uh, die, die kolen op, op schuiten naar de veiling in Broek En dan werd er, uh, werd er gezegd, nee jongens, sorry. Maar allemaal, doorgedraaid. Ja, doorgedraaid. Uh, petroleum erover en geen uh, mens meer die die dingen kan eten. En da daar moest u aan denken? Ja, ik, ik voelde wel ongeveer dezelfde woede die mijn moeder ook had. Maar goed, u zegt, de uitgeverij zit er ook niet op te wachten. Toen hebt u dus een plan bedacht. Ja, ik dacht, nou, wat gebeurt er op dit moment met voedsel dat niet meer via de geëigende kanalen bij de consument komt? Dat wordt aan voedselbanken gegeven. Waarom kan dat niet ook met boeken? Nou, ik heb de voedselbank in Arnhem opgebeld, de voedselbank in Den Helder, want daar spelen die boeken zich af. En die waren hartstikke enthousiast. Daar heb ik de uitgeverij gebeld, die waren ook hartstikke enthousiast. En toen zei ik ja, kom op, dat gaan we doen. Hup, die boeken leveren we op donderdag in bij, bij, de, bij de verdeling. En dan gaan ze vrijdag mee in de voedselpakketten. En dan is, heb je dus een voedselbank literatuur. En waarom kan dat niet met alle boeken? Want dat moet natuurlijk de volgende stap zijn. Die boeken die anders vernietigd worden. Boeken bederven niet. Boeken zijn hooguit niet meer rendabel. Nou, als je die nou eens bij die pakketten doet. Wat is daar nou op tegen? Nou, u kunt het misschien zelf wel bedenken wat er op tegen is. Mensen denken dan ja, als de, als de boeken gratis worden verspreid... dan kopen mensen helemaal geen boeken meer. Nou, dat, dat zeg je toch ook niet van, de, van, de, van, van zeg maar die, dat kaaspakketje... dat bij de overbuurman in een voedselpakket terechtkomt. Dan zeg je toch niet, uh, ik heb moeten betalen bij de supermarkt... en jij kon lekker uh, gratis uh, ge, uh, daarvan profiteren. Dat, dat, dat kan je natuurlijk ook van boeken uh, vragen. Je kan ook zeggen, ja, hoor eens... die mensen die overigens een voedselbankpakket hebben... die moeten aantoonbaar laten zien echt bewijzen dat ze uh, niet meer dan 320 euro per maand... voor een gezin met twee kinderen dus, overhouden om van te leven... en om ook kleding van te kopen. Kortom, dat is natuurlijk hartstikke weinig. En ik denk niet dat je die Die verpest... Die mens, nee, want die mensen kopen sowieso die boeken nee. niet, want die zijn dan te duur voor ze. Ja, als je een boek van 1990 hebt, dan is dat bijna meteen 10% van je, van, je, van je maandbudget. Maar dat doe je niet. Uw uitgever was meteen enthousiast. Ja. En die voedselbank, die twee, u heeft er twee benaderd. Ja. En zijn die boeken al uitgeleverd? Daar? Ja, die zijn gisteren uh, uitgeleverd, ja. Oké, okay. en die worden gewoon bij zo'n pakket gestopt? Ja. En, en nu wachten we op de reactie? Ja, niet? ik ben hartstikke benieuwd. Ja, ja, die boeken moeten natuurlijk... Ja, het is nu uh, kerstmis, dus die mensen gaan het allemaal lekker lezen. Dan ben ik heel benieuwd wat er volgende week aan uh, reacties komt. Die zullen wel verbaasd zijn, dus die gaan een voedspakket halen... en dan pakken ze het thuis uit en dan blijkt er opeens een boek in te zitten. Ja. Tussen de... Nee. Nou ja, kaasplankjes. He, he, he. En, dat, uh, is nog eens, dat is nog eens een kerstverassie. <laughs> ja. nou, en, ze, en ze geeft aan de buurman cadeaus, kerstcadeau. Kan ook nog. Kan ook, maar dat kan je ook met een, met, met een gekocht boek doen. Ja, tuurlijk. Ja, dat is toch, da daar zijn boeken voor. Ja. Dus uh, niks tegen. Nee, tuurlijk niet. Nee. Nou ja, het is, ik weet niet of u dat gelezen heeft... dat er ook al uh, een uh, plan is... Geloof ik, van Warmerdam? Ja, ja, van, theater, ja, van Warmerdam? ja, Mark van Warmerdam. Maar dat, dat is niet een plan, dat gebeurt dat plan. Is al. Ja. Dat gebeurt oh, al. Ja. Oké, okay, sorry. Ja, die heeft de voedselbank Cultuur uh, gelanceerd deze week. Ja. Waarin uh, dus onverkochte uh, theaterkaartjes, plaatsen, ja, ja. theaterkaartjes gratis worden gegeven ja. bij de voedselbank. Uh, dus die twee ideeën zijn eigenlijk tegelijkertijd ontstaan? Ja. Geheel onafhankelijk van elkaar hadden we hetzelfde idee. Op vrijdag was ik dat in de NRC. En op vrijdag zijn ook mijn boeken bij die uh, uh, voedselpakketten gedaan. En we hebben daarover geen contact gehad. Hebt u enig idee of het uh, navolging gaat krijgen, uw initiatief? Bij, uh, van andere uitgeverijen of andere auteurs wellicht? Ja, ik heb daar natuurlijk uitgebreid met mijn uitgever over gesproken. Nou, die, was, die, die zei ook, Goh, ja, het is ook eigenlijk wel belachelijk dat goede boeken zomaar in de... Vernietigd worden, uh, dat moeten we dus anders gaan aanpakken. Nou, de Geus heeft in het geval besloten om het beleid uh, te gaan bijstellen in, in die richting. En ik denk ook wel dat het, een, dat het makkelijk kan als je uh, de beroepsorganisatie van uitgeverijen, de, de GAU en de VVL, van de, de auteurs, bij elkaar brengt. En zegt, hé hey jongens, wat gaan wij nou met die boeken die vernietigd worden? Wat gaan we daarmee doen? Maar dit Toes, ik, ik, ik hoef u waarschijnlijk geen voorstelling... van uh, de hoeveelheden te laten maken waar dit over gaat. Want dit zijn geen kleine hoeveelheden. Nou, het wordt wel minder. Je ziet wel dat uitgeverijen in de komende jaren kleinere oplages maken. Dus die, die hoeveelheid boeken die uiteindelijk op de plank blijven liggen... die wordt ook minder. Het gaat natuurlijk niet om honderdduizenden of, of, of, of miljoenen boeken. Het gaat per week om... Misschien tien, 20.000 boeken. Nou, dat is precies wat er aan voedselpakketten wordt, ja, ja. wordt uitgedeeld per week. Dat is 30.000. Dus waarom zou je niet per week één boek erbij doen? Ja, maar goed. Nou is het misschien ook zo dat niet de allerbeste boeken overblijven. Nee, dat is niet waar. Uh, oh. Nee, dat is niet waar. Nee, want nee. het is al altijd... een beetje... Oké, okay, maar ik okay. dacht oh, ja. okay. oh, ja. Nee, maar nee, overal blijven boeken over. Want ik zit ja. erover na te denken. Ik vind het een hartstikke goed initiatief. Uh, voor jou. Maar als je dan neemt... Dat al die literaire uitgeverijen hun boeken op die manier in zo'n voedselpakket proberen. Dat, dat, dat, dat. dat kan hartstikke makkelijk. De logistiek is er. Er rijden. Maar uh, nou ja, het dagelijks zijn mensen die natuurlijk normaal honderden naar, de, naar de bibliotheek gaan. om boeken te lezen. Ja, dat dus je ook. gaat in ieder geval de, de functie van de bibliotheek ga je weghalen. Dat denk ik niet, want je moet ook een bibliotheekabonnement hebben. En dat kost ook geld. En het gaat echt hier om mensen die bijna niks meer overhouden om van te leven. Ja, maar die krijgen ook een gratis een bibli een bibliotheekabonnement. Dat dus is... dat zijn de mensen die wel lezen, dat maar dus daarnaartoe... Dat is de vraag. Jawel, ik, ja. jawel dat, dat is een functie voor. Dat, dat, uh... Maar nou, ja, ja. Het, het, het, ik weet het niet. Het heeft ongelooflijk veel cons consequenties. En Welke consequenties de... dan? Nou, dat, dat de waarde van een boek... dat, dat, dat inderdaad... Je voor een boek betaal je vaak 20, 30 euro... Uh, dat wordt dan dus een soort... dat wordt helemaal alleen nog maar voor de elite. Dan niet. Als je dat bij voedselpakketten doet, dan, dan haal je dat juist weg. Het ja, is de elite. dus alleen maar de elite die ja. dus, dus nog ja. zoveel geld gaat betalen. Ja, daarom moet je dit, dit plan van mij ook uitvoeren. Ja, maar is dat nou ja, niet Er zit nog wel heel veel tussen de elite en de mensen die naar de voedselbank ja, gaan. Er zit een enorm segment tussen, toch? Ja, maar dat, en dat schuift ook. Want nou ja, dit jaar 500.000 werklozen, volgend jaar 100.000 erbij. Ja, je ziet natuurlijk dat mensen steeds meer in de problemen komen. En als je die groep nou bij je houdt en die niet afsnijdt van cultuur. Dan heb je ah, nee, bijvoorbeeld over een jaar of tien... een groep mensen die gewend zijn te lezen... en dan kweek je als het ware ook je eigen koperspubliek weer als uitgever. Ja. Zo zie je het. Ja, ja, dit is nog nooit eerder gedaan, dus je weet niet hoe het uit gaat pakken. Het is dus ook een is, beetje... Is er al... nee, het is gewoon hartstikke zonde... dat ja. goede boeken, die, die, die, dat die moeten worden doorgedraaid. Dat, dat, dat doe je toch niet, zo manier... ben je niet opgevoed. Heeft u al een soort van overleg met de, die over... Er is een, volgens mij een overkoepelende club hè, voor die voedselbanken, ja. toch? Ja. Heeft u daar al contact mee op? Nee, ik heb het nu vooral gericht op de, boek, op de steden waar mijn boeken zich afspelen. Precies. Omdat ik dacht, dat is leuk. Eens even kijken. Ja, even kijken hoe dat, hoe dat uitpakt. Ja. Wat en is de... uw laatste boek, meneer Toes? Dat het we dat laatste... ook nog even noemen. Nou, kijk eens aan. Dat was het hoogste bod. Ja. Dat heb ik samen met mijn Duitse co-autor Thomas Hubs uh, geschreven. Ja, en daar gaat het over... Dat gaat over een... Uh, uh, ja, Thomas en ik hebben altijd uh, moderne kunst als uitgangspunt. Ja. Dat gaat over het werk van uh, René Margriet. En hoe dat uh, misbruikt wordt voor een uh, bepaalde zaak. Waar ik ja. verder niks meer over kan zeggen. Nee, goed. Oké, okay, dat moeten mensen dan zelf maar lezen. En ja. dat is op dit moment nog gewoon te krijgen in de boekhandel. En dat moet je voorlopig nog gewoon kopen, ja. Oké, okay. hartelijk dank voor uw komst. U hoorde, thriller-auteur Jacques Toes ging dus over een alternatief plan... voor het doordraaien van boeken, namelijk naar de Voedselbank. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar het politieke programma van de Trost. Kamerbreed dus, met daarin een terugblik op het politieke jaar. Met drie gasten, Henk Krol, Henk-Jan Ormel en Sadiq hasha Tot volgende week. Oké. Okay.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 Europa niet meer in nacht Er zit veel meer aan vast. Eens illegaal, eens crimineel. Altijd illegaal, altijd crimineel. Argus, straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De zorgpremie stijgt en er wordt niks gedaan om het roken te ontmoedigen? Hoogste tijd voor rookvrijpolis.nl. Rookvrijpolis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 Dat is wel een heel klein prijsje voor deze complete en lichte e-reader. Bent u van mening dat een crisis ook kansen zou moeten bieden voor uw vermogen? Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Aangenaam. Hof Horneman is de naam. Hofhoorneman bankiers. Uw vermogen is het waard. Kobo Mini, nu 49,95 bij de Libris boekhandel. Op eens op. Dit is Radio 1.